Drie uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Het ziekenhuis de Jongerschans in Heerenveen... heeft meer dan een miljoen euro moeten betalen... voor een afvloeingsregeling van een personeelsadviseur. Dat meldt het vakblad Medisch Contact. De adviseur bemiddelde in 2002... in een conflict tussen de medische staf en het bestuur. Voor hij die klus aannam, eiste de man een inkomensgarantie... en die kreeg hij ook. De kantonrechter bepaalde vorige maand... dat het ziekenhuis hem tot eind 2017... elke maand ruim 6400 euro moet betalen ook krijgt hij ruim een kwart miljoen euro... om schade aan zijn pensioen te compenseren. De ziekenhuisadviseur werd in 2009 ontslagen... en kreeg toen ook al 180.000 euro mee. Het jong ziekenhuis overweegt in hoger beroep te gaan. In de Belgische stad Aalst zijn twee jongetjes om het leven gebracht. Hun Nederlandse moeder van 30 is aangehouden... op verdenking van dubbele kindermoord. De lichamen van de kinderen van 7 en 8... werden gisteren door de politie in een appartement gevonden. De moeder... En haar partner verhuisde anderhalf jaar geleden van Rotterdam naar Aalst in Oost-Vlaanderen. De vader van de kinderen zou nog in Rotterdam wonen. De moeder heeft waanvoorstellingen, zegt de Belgische justitie. Daarom is ze nu opgenomen in de psychiatrische afdeling van de gevangenis. De humanitaire situatie in de Libische hoofdstad Tripoli baart de internationale gemeenschap steeds meer zorgen. Een groot deel van de stad zit zonder water en elektriciteit. Er is een groot tekort aan voedsel en brandstof... en ziekenhuizen hebben grote behoefte aan medicijnen en apparatuur. Volgens getuigen liggen er bij Tripoli wel enkele tientallen boten... met hulpgoederen voor anker... die wachten tot ze veilig de haven kunnen binnenvaren. VN-chef Ban Ki-moon heeft de Afrikaanse Unie, de Arabische Liga... en de Europese Unie opgeroepen deel te nemen aan een Libië-missie. Humanitaire hulp moet daarbij voorrang krijgen. Het weer verspreidt over het land buien met kans op onweer... Tussendoor ook ruimte voor de zon, matige westenwind, het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nu 77 kilometer aan files. Dat is veel meer dan normaal gesproken. Dat komt door regen en vooral door werkzaamheden aan de weg. Belangrijkste opstoppingen staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Door een ongeluk tussen knopend Muiderberg en Muiden, nu 4 kilometer file. De linkerrijstrook rijstrook is daar dicht. Dan zijn er werkzaamheden het hele weekend op de A2 Utrecht richting Den Bosch. En daarom is de weg dicht tussen knopen Del en Zaltbommel. Omrijders veroorzaken lange files op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Tussen knopen Del en Golkum 17 kilometer. Verkeer richting Den Bosch kan daarom ook beter omrijden... via Arnhem de A12, de A50 en de A59. Verkeer richting Breda volgt Den Haag-Rotterdam... de A12, A20 en de A16. En een file op de A27... Utrecht richting Breda, tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum. 5 kilometer. Nu in de boekhandel. Dodelijke conclusies van Donner Leon. Een nieuw Italiaans avontuur van de sympathieke Commissario Brunetti. Een meeslepende en heerlijk verslavende detectiveserie die zich afspeelt in Venetië. Dodelijke conclusies van Donner Leon. Nu in de boekhandel.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 Welkom terug bij Opium, vandaag in het teken van de Amsterdamse uitmarkt met tot half vier. Maartje Wortel over haar romandebut Halfmens. Acteur Dick van den Toren speelt Hitler in de Producers ja. en live muziek van Beatrice van der Poel. Maar eerst gaan we naar München-Kladbach waar de vrouwenfinale van het EK Hockey is begonnen. Of nog ga, mm, gaat beginnen misschien Nederland-Duitsland, Gerald de Groot. Nee hoor, is al begonnen. Twee out. Ja, het moet 2 out. Het is natuurlijk nog 0-0 uh, aftassen tussen Nederland en Duitsland. Het is de tiende editie hier met een kans nu voor Kim Lammers in de cirkel voor Duitsland. voor het de eerste treffer? Nee. Kim Lammers schiet uh, naast het doel van Duitsland. Het geeft aan dat Nederland hier meteen in de eerste minuut wil gaan toeslaan. Duitsland onder druk zetten. Dat is de bedoeling. Ik uh, ging vertellen dat er negen Europese kampioenschappen zijn geweest tot nu toe bij de vrouwen. Acht keer stond Nederland in de finale. Eén keer niet. Dat was in 1991 in Brussel. En van die acht uh, finales uh, heeft Nederland er vier tegen Duitsland gespeeld. En de cijfers zeggen dat Nederland in het voordeel is. Drie keer won Nederland, één keer won Duitsland. Maar dit is natuurlijk weer een hele andere wedstrijd. Zeker voor het enthousiaste thuispubliek hier in uh, München-Gladbach. Er zijn vijf, zesduizend toeschouwers hier aanwezig. Niet helemaal uitverkocht, het hockeystadion uh, van München-Gladbach. Maar het is een goede sfeer, een goede stemming. En Nederland heeft er natuurlijk uh, heel veel uh, trek in en heel veel zin in. Om te laten zien tegen Duitsland dat ze de betere zijn, de beste. Zijn. Ze zijn ook de favoriet voor deze titel, omdat ze een maand of anderhalf geleden in Amstelveen de Champions Trophy, dat is een wereldtoernooi. Dan moet je ploeg als Argentinië en Australië verslaan. Dat hebben ze gewonnen, dus ze zijn hier favoriet voor de titel tegen Duitsland. Maar ze moeten er natuurlijk nog voor spelen. En dat is nog een half uurtje in de eerste helft. En daar hebben ze veel tijd voor. Nederland tegen Duitsland. De finale van het Europees kampioenschap. 0-0 is op dit moment de stand. En als er gescoord wordt, hoort u hem weer. Gerard de Groot. Met haar verhalenbundel Dit Is Jouw Huis vond ze in 2009 de Anton Wachterprijs voor het beste debuut. En je was toen maatje 27 of 26? Uh, ja, 27. 27. Ja. Vol verwachting werd er en wordt er dan ook uitgekeken naar de roman die hier naast me ligt. Want je hebt nu een roman geschreven, Half Mens is de titel. Uh, je hebt net, begrijp ik ook, op de uitmarkt opgetreden? Ja, klopt. Ik heb als schrijfster? Voor het eerst... Ja, als, als, als uh, echte schrijfster. Wat doe je dan? Lees je voor het eigen werk? Ja, ik heb net voorgelezen voor het eerst uit dat boek. En hoe ging dat? Ja, ging prima. Alleen ik vind het heel raar, omdat het... Uh, het is nu nog nergens. Het, het is nu een soort niemandsland, omdat het nog niet uit is. En als je er dan uit voorleest, is het gek. Want dan lees je eigenlijk vooruit... Ja, Eigenlijk uit niets nog. Ja, ik heb, ik heb nog niet eens je naam genoemd, realiseer ik me. Maartje Wortel, voor degene ja. die denkt wie is deze schrijfster uh, van het boek Half Mens. Uh, wat betekent de titel van, uh, van dat boek? Uh, het betekent dat ja, het is een beetje moeilijk om uit te leggen misschien, maar het betekent dat je je niet helemaal mens voelt. Dus niet helemaal. Ja, het is een heel één op één, leg ik het nu uit. Maar er zit wel veel meer achter, maar dan moet je eigenlijk gewoon het boek lezen. Ja, ja. nou ja, we proberen toch in dit gesprek iets meer duidelijkheid te krijgen. Er zitten ja. twee hoofdpersonen in het boek, uh, Michael Peloni en Elsa van der Molen. Ja. Uh, en op, op welke manier uh, leren die elkaar kennen bijvoorbeeld? Uh, nou, Michael Peloni uh, zit in een taxi die Elsa aanrijdt en uh, haar been moet eraf. En zo komen ze met elkaar in aanraking omdat daar een rechtszaak van komt. Ja, haar been moet eraf, dat gaat al dan heel fysiek ook over iets missen. Ja. En, en, en het missen van iets, want dat, dat zei je net, hè? dat is een belangrijk thema in het verhaal. Ja, het gaat, ja, daar gaat het eigenlijk allemaal over over keuzes maken en identiteit... en over jezelf kennen en dat je jezelf eigenlijk nooit kent. En... Ja, een andere hoofdpersoon zou je kunnen zeggen is, is, is de stad Los Angeles. Ja. Waarom die stad? Uh, nou, ik heb het in Amerika laten afspelen om een paar redenen. Omdat uh, de Amerikaanse droom speelt er een grote uh, rol in. Omdat je, het gaat heel erg over maakbaarheid. En uh, ook door die, door die rechtszaak in Amerika is dat heel bizar. En kan je iedereen van alles aanklagen. En dat kan niet echt in... Ja, want Nederland. er komt uiteindelijk ook inderdaad een rechtszaak ja. uh, door die aanrijding. Ja, en ook is het zo dat het is natuurlijk het gaat heel erg over... daar ben je heel anoniem in zo'n grote stad. Heb je er zelf ooit gewoond? Uh, nee, ik heb er niet gewoond, maar ik ben er wel geweest. Ja. Is, ja. is het überhaupt voor een deel autobiografisch het boek? Nee, niks, Helemaal niet, niks, zelfs? Nee. Nee, nee wel... Uh, nee. Nee. <laughs> nee. Nee. Wel nee, wel dat, maar dat zeg je niet. Ja, nee, zit hier. nee, maar er is helemaal niks. Ik, dat vind ik voor mezelf niet interessant. Okay. Als okay. nee, je, je beschrijft uh, sowieso alle personages uitgebreid. Maar grappig, ook iedereen die maar heel even langskomt... Ja. krijgt ook meteen een hele ja, kleine levensbeschrijving mee. Hè? Ja. Is, is dat ook de manier waarop je zelf naar mensen kijkt? Uh, misschien wel, maar in, de, uh, in het boek heeft het ook echt een functie. Omdat het zo is dat Mike Pelloni eigenlijk met niemand echt contact heeft... Terwijl al die mensen wel natuurlijk, zoals iedereen ook in het normale leven, een leven heeft en een eigen biografie. Dus hij gaat er vlug aan voorbij. Hij raakt dat niet echt aan. En daarom staat dat even kort tussen haakjes. Van ja, kijk, dat is ook een leven. En dan ga je ja. zomaar voorbij. Dan komt, komt hij bij, bij een tankstation. Hoi, zei de jongen achter de kassa. Haakje openen, Arthur Collins. Hij speelde baseball en basketbal. Zijn vader zei dat hij voor een, een van de twee moest kiezen. Maar Arthur kon niet kiezen. Dat had hij van zijn moeder. Er waren veel ruzies thuis. Haakje sluiten. Ja. En dan ga je weer door met dit verhaal. Ja. En dat gebeurt bij heel veel mensen. Ja, bij iedereen die Michael Coppoloni tegenkomt. Doe ik dus met ieder figuur uh, ja, vul je eigenlijk ook meteen een heel soort le leven in. Ja. ja, omdat het is ook natuurlijk als je op straat loopt. Iedereen heeft een leven in. Bijvoorbeeld nu praat ik met u en ja, straks ga ik weer naar. En wat denk je dan nu bij Dick van der Toren? Ik zal niet zeggen van, van mij. Nou, ik zag hem net heel erg lachen om die hockey... rookie-wedstrijd. Uh, <laughs> de... Ja, zag, uh, Dick van der Toren lacht heel hard. Op in zichzelf, wanneer hij daar de radio luistert en hockey hoort of zoiets. Weet je gewoon zo dat de zaak is. Verder weet ik niet, ja, ik, ik ken u van tv, maar verder <laughs> weet ik niks. Nou, hou je van hockey, denk ik? heb vroeger gehockey. Je hebt gehockey. Ja, maar ik moest nu lachen omdat je in een kunstprogramma ineens zo'n stukje krijgt. En het stukje hockey. Nou, het klonk ook wel een beetje heel erg als een stukje toneelstuk. Ja, het was een soort, het, was zo, theaterstuk, ja, het, was een, ja. het had een tekst kunnen zijn. Mooi hockey is ook kunst. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. Uh, een doelpunt, meteen Gerard de Groot. Ja, zeker. Ik zei het al. Nederland wil toeslaan in de beginfase van die finale tegen Duitsland. Acht minuten was er gespeeld. Toen kwam de eerste strafcorner voor Nederland. Dan zit je te wachten op een rechtstreekse van Maartje Pouwen. Nou, die kwam niet hoor. Hij werd ingestudeerd. Hij werd een medertje of anderhalf naast het doel gespeeld op Marilyn Agliotti, die de strafcorner had aangegeven. En zij tikte de bal uiteindelijk in het doel. In het Duitse doel achter de kiepster van Duitsland, Yvonne Frank. En dat betekent dat Nederland hier uitstekend is begonnen aan de finale van het Europees. Kampioenschap. En met 1-0 leidt dankzij Marilyn Agliotti. Dit is Radio 1 Opium. Zo zie je maar, als je positief denkt, wordt er vanzelf uh, gescoord. Uh, Maartje Wortel had het over haar uh, romandebuut Mens. Ik vond het een spannend integrerend, trouwens ook humorvol uh, verhaal. Uh, was het uh, een rare overgang van korte verhalen naar nu een hele roman? Uh, nou, het was wel een extra uitdaging natuurlijk, hoe naar het woord uitdaging ook is. Uh, maar het was, uh, van de andere kant is het hetzelfde. Want uh, in korte falen streep ik ook heel veel weg en hier ook. Alleen dan deed de, ik er iets het is alleen langer, is langer. Over, ja. <laughs> ja. Het ligt uh, vanaf 22 september, uh, begrijp ik, in de winkel. Dankjewel. Muziek, Beatrice van der Poel zit er klaar voor de drenkeling? Nee, ik ga toch iets anders doen. Hart en hoofd? Hart en hoofd. Van je gelijknamige Aldun? Ja. Nee, alle keren opnieuw. Ik doe het, ik doe het, ik doe het met hart en hoofd. Hey, hey, hey. Elke nacht dat ik wacht, voor wie mijn hart harder holt. Elke stap die ik zet, ik doe het, ik doe het. You're Dankjewel. Hart in hoofd Beatrice van der Poel. Ze staat uh, vanaf januari samen met Marcel de Groot in een nieuw muziekprogramma uh, in het theater. Uh, de voorstelling voor we verder gaan. Vol met eigen stukken vertaalde klassiekers uit soul, pop en blues. En uh, ja, wat, die, die hele voorstelling, hoe heb je daar die samengesteld Beatrice voor nou, we verder gaan? Ik zit er nog middenin. Ik oh. weet eigenlijk nog niet precies hoe het gaat worden, want ik heb mijn première in februari, 7 februari staan. Ik ben wel aan het schrijven en ik merk dat het vooral gaat over uh, de vergankelijkheid van dingen. Het moment dat je even terug wil kijken en even wil stilstaan bij alles wat er is gebeurd en wat er zou kunnen gebeuren. Of een soort van momentum is het even pas op de plaats vergankelijkheid. de vergankelijkheid. Ik, van, Roosendaal, ja, die ken je? Een goede vriend van jou, ik, En Paul ja. de Munnik, die gaan ook ja. in een kerk staan. En die hebben het, hoe heet het ook alweer? kijken, hij mee naar de hemel. Ja, Liedjes van dode zangers ja, dus. Ja, dat is, is toch anders. Want oh. ik, ik schrijf uh, in dit geval uh, eigenlijk altijd alles zelf. Ik hoop dat er een uh, mooie cover voorbij gaat komen. Ik weet nog niet precies wat. Maar uh, ja, het, uh, het spookt door mijn hoofd. En het is ook, ja, meestal met die theatervoorstelling moet je een jaar of twee van tevoren alweer iets nieuws ook bedenken. Ja. Een titel. En ik zat op dat moment dat ik die titel moest gaan verzinnen, op zo'n moment van, ja, zal ik eigenlijk wel verder gaan? Zal ik wel doorgaan? Kijk of, weet je wel. Ja. Dus de titel was er eigenlijk. En nu ja. ben ik aan het schrijven. Maar het wordt ook omschreven, uh, door jullie zelf neem ik aan, althans in die persinformatie, als een, een zompig, ja. boeierig en intiem theaterconcept. Ja, ja, want uh, ik ga het alleen met Marcel de Goh doen. En Marcel heeft een prachtige stem. Zompig, boeierig, boeierig en intiem. ja. Nee, nee, ja ja, het wordt klein en het wordt een beetje broeierig. Ja. In de zin oh, nee. van, ja, want we zijn met z'n tweeën. Ik kan het natuurlijk heel mooi uitspelen. Uh, relaties of broer, zus of slachtoffer, dader. Of, uh, er kan van alles gebeuren Allerlei tussen ons twee. met ja. Marcel. Ja, ja. Ja, je hebt al eerder met hem samengewerkt natuurlijk. Ja, wat is de klik tussen jullie? Nou, Marcel heeft een prachtige stem en hij kan ook prachtig begeleiden. Ik zat nu in mijn eentje en dat, dan merk ik gewoon dat ik dat eigenlijk doodeng vind. Ik vind het heerlijk om een goede gitarist achter mijn rug te hebben. Ja. Uh, en hij schrijft zelf ook in het Nederlands. Dus en ja, dat komt gewoon helemaal goed. Dat Werk van jullie kan... allebei in die voorstelling? Ja, in principe gaan we... Uh, misschien dat hij ook nog een stuk wat hij voor Maarten van Roosendaal heeft geschreven... of uh, met hem heeft geschreven, dat we dat ook in die voorstelling doen. Want het past wel heel erg goed in het concept. En uh, ja, ik denk dat we nog wel wat gaan schrijven samen ook. En dan ga je ook zelf weer... Een, uh, want dit Hart en Hoofd is van je laatste uh, album natuurlijk. Komt daar ook weer een nieuw... Beatrice van der Poel-album. Ja, absoluut. Ik ga door. Oh. <laughs> maar ik weet nog niet wanneer. wanneer? en ik hoe? moet eerst mijn materiaal hebben. Eerst maar, maar even dit, voor we eerst verder gaan. De theatervoorstelling met Marcel de Groot. Vanaf februari dus, begrijp ja, ik. Ja, in januari ga ik try-outen. En dan 7 februari première Kleine komedie. Speeldata te vinden op BeatriceVanderPoel.nl. Succes Dank en dankjewel. Dit is Radio 1 Opium. Ik dat Nederland nog steeds 1-0 voor staat in Duitsland. Want we hebben uh, verder niks gehoord. Uh, misschien gaat u dit volgende nummer herkennen: Everything you've ever wanted is just waiting to be had. Beautiful girls wearing nothing but pearls Caressing you, undressing you and driving you mad We can do it, we can do it This is not the time to shirk We can do it, you won't rue it Say goodbye to petty clerk Hi, producer, yes, producer I mean you, sir, go berserk. We can do it You're sick. We Can Do It uit de film of de musical, The Producers. Want er, zijn, er bestaat zowel een filmversie als een musicalversie van. Een satirische voorstelling, negen jaar lang een succes op Broadway. Komt nu naar de Nederlandse theaters. Met rollen voor onder andere Johnny Kraaikamp Jr., Noortje Herlar En hij zit hier, Dick van den Toren. Welkom Dick. Hey. Uh, maar eerst toch even de Producers. Waar gaat hij over? De Producers um, gaat, uh, het is een, um, in 1968 een film geweest van Mel Brooks. Die heeft hij gemaakt. Die heeft in 2005 daar een uh, musicalversie van gemaakt in een film. En het gaat over twee mislukte Joodse mannetjes op Broadway... die het plan hebben opgevat om heel veel geld te verdienen... door een mislukte musical te maken. Een musical die mislukt. Dus deze musical is een musical over een musical die mislukt. Ja, en dan zoeken ze natuurlijk als onderwerp voor die musical... iets waarvan zij denken, dit wordt absoluut een flop. Ja, en ze dat nemen is... de ergste, de slechtste schrijver... En dat is een Duitser die uh, Springtime voor Hitler heeft geschreven. En Springtime voor meest... Hitler? Ja, ja. En, en de meest vreselijke uh, regisseur die ik gestalte ga geven... die te elfde uren de rol van Hitler op zich zou moeten nemen. En opkomt met de tekst Heil Me. Dat maar ga wel... jij dus doen. Ja, dat ga ik doen. Een hele uitdaging lijkt me. Het is een hele uitdaging, ja. ja. Waarom ja. denk je, want ik begrijp in 1968, die film in de tijd was niet echt een groot succes. Mel Brooks die, die vond dat heel erg ontrecht. Welke? Welke? De, de, de allereerste versie, de film van Mel nou, dat Brooks. Dat was wel een, een superclassic. Is, was dat niet een succes? Nou ja, hij vond zelf, uh, vond hij dat die film volkomen ondergewaardeerd werd. Oh, Mel okay. Brooks. En en ik was heb hem altijd opnieuw... verschrikkelijk goed gevonden. Ah, met Cyril Moustel ja. en Gene Wilder. Nee, alle, alle, alle e... recensenten vonden hem prachtig. Ja, maar het ja, ja, ja, publiek kwam ja, ja. niet. Dat ja. is natuurlijk... oh, oh, dat is ja. zo. Oh, dat is... En, eh, nou, ja, toen dacht hij, er veel later maak een musical van. En die was wel een succes. Ja, ja. Waarom denk je dat die musical zo'n succes was? Nou, Ook omdat Mel Brooks een hele goede musical heeft geschreven. Want hij heeft daar al de prijzen voor gewonnen. Voor, voor die musical ja. zelf. Dus dat is gewoon heel of goed geschreven musical. Of van Tony Awards ja, of zo. Ja. Ja. En uh, alle hele mooie liedjes erin zaten. En het onderwerp zich ook wel leent voor een hilarische zwarte komedie. Want het is... Terwijl tegelijkertijd, als je denkt, we gaan allemaal lachen om Hitler... Beatrice, denk jij, nou, daar ga ik naartoe? <tiedert> nou, kijk, Dick zit, er, en die ken ik van de parade. En dan denk ik toch dat ik ah, wel even kom die, kijken. Die, die gaat ja, maar het gaat ook wel om Mel Brooks. Die is ja. in de Tweede Wereldoorlog was. Hij uh, moest die tank-antitankmijnen uh, opruimen in uh, Afrika. Het is een, een Joodse meneer. Ja. Dus als die uh, grappen maakt over zo'n onderwerp is dat wel een goede handen. En zit er natuurlijk wel iets achter wat deugt. In plaats van dat het niet deugt. Ze hebben het in Berlijn, bijvoorbeeld uh, in de Rijksdag... waar Hitler ook toespraken hield. Is de musical daar in een heel groot theater gegaan. Mm Hingen -hmm. die banners... Waar vroeger een hakenkruis op stond, laten ze pretzels opmaken. Dus het is de zwarte humor. Het gaat over iets anders wat eronder ligt. Iets waar je even aan zou Net als in dit programma ineens een hockeystukje komt, vind ik dat heel absurdistisch en grappig. Het is ook een zwarte humor. Ja, dat vind ik zo geestig. Nee, maar met dat stuk ook zo gaat het ergens anders over. En dat is wel iets heel moois. Tussen die twee mannen wat er opbloeit ja Het deugt wel, laat nou, ik het zo zeggen. Nou, het grappige is, vind ik, want ik, ik heb hem nooit nog mogen aanschouwen... en op papier denk je, van nou dit kan nooit, wat woorden allemaal bij elkaar... het is zo ja. hilarisch, ja, zo absurd, zo... Ja. En, en blijkbaar werkt het toch als het op het podium gebeurt. Ja. ja. Op een of andere manier. Ja. En, en, en, en ja. Moet, moet jij, want ik neem aan, je moet dansen, zingen, euh, ja. springen, alles? Ja. ja. En dat bevalt... Ja, dat bevalt. We moeten nog, uh, het meeste werk moet nog verzet worden. Dus, uh, we zijn, we, het gaat pas op 18 oktober uit. Ja. Of pas al eigenlijk. Dus er moet nog wel uh, heel wat gebeuren. Maar zet, het is wel ja? een script, wat natuurlijk zich bewe wat bewezen script is, wat overal gespeeld heeft. Dus er wordt niet veel geïmproviseerd en dan nog uh, aan, uh, aan nieuwe scènes gewerkt. Dat zo. wat goed is, moet je vooral niet veranderen. Nee, nee niet dat er nee. veel aan veranderd wordt. Dat het wel een, een, ja, een helemaal vaststaand script is in die zin. Behalve dat de vertaling natuurlijk wel uh, belangrijk is. Frans Vendeurs heeft de vertaling gedaan. Die is... Te gewoon oh. erg goed. Ja. Heb, heb jij de, de versie in het buitenland ooit gezien? Nee, ik heb de film gezien, de Amerikaanse film. De musical nee. zelf heb je nooit gezien. Nou, er is een film van de musical. Ja, nee, natuurlijk die heb ik gezien. <laughs> <Maar laughs> omdat om de film dan weer minder een succes was dan de musical. Maar oh, oké, okay. het ja, Wordt steeds zicht. <laughs> ja, nee. en het is ook een musical in een musical, dus, ja, een film in een film. <laughs> nee, nee, over... nee, ik heb het nooit gezien in het buitenland. Maar je wordt al geïnteresseerd als je dit hoort. Nou, Ik hou niet zo van musical, maar misschien omdat het een mislukte musical is... Ja. dat ik ja. dan toch wel ga. Ja, het is een parodie ja. op een musical-genre ook. Net als Mel Brooks altijd uh, uh, parodies maakt op Van Alles en Nog Wat. Net als Dracula, Dracula uh, Dead and Loving It. Hij maakt altijd omdraaiingen van Van Alles en Nog Wat. Dus uh, ja. Dr Dracula, dood en, en we houden ervan. Ja, en ja. ik geniet ervan. Ja, ja Mel Brooks, en, en wat doe jij behalve uh, dit? Uh, doe je nog andere dingen? Of is dit nu waar je fulltime mee bezig bent? Ik ga hier nu fulltime mee bezig en daarna ga ik bij de mug met de gouden tand um, quality time doen in de tweede helft van het seizoen. En daarna naar Oerol. Daarna naar de toneelschuur. Ja, we de... zijn we alweer een hele eind verder. Zijn we weer hele eind en moet je hier in de regen ook nog op de uitmaak staan? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Ik was, ik was net op vakantie en ik heb de opening gemist waarin de producers ook uh, uh, Acte de Présence gaf. Ja. En dat ja. heb ik gelukkig mogen missen door de regen. Nee, maar het zag er te gek uit. De dus sloeg zich fantastisch door de regen ja. heen. We gaan even kijken hoe uh, ook andere bezoekers zich houden op die uitmaak. Bot, jellema. Ja, Jan, ik ben inderdaad naar het Museumplein gegaan. En het. Uh, Zicht wordt op in grote mate beperkt door paraplu's in diverse vormen. Want uh, ja, het is gewoon weer doorgegaan met regen hier. En ik moet zeggen dat achter het grote podium, waar op dit moment het Radio Philharmonische Orkest met het groot omroepkoor bezig is. Dat er achter hele donkere wolken zich samen gepakt hebben. Um, ik loop eventjes naar een van, de, een van de tentjes waar je net een beetje kan schuilen. Dag, dag dames, Radio 1 hier. Um, u heeft een plekje gevonden onder het tentje. Is dit is een beetje te doen zo, de uitmaak? Heerlijk, prima. Ja. Oh, goed. niets aan de hand? Nee, nee hoor, ja. een drankje erbij, eten en uh, ja. gezellig. Een biertje en een rosetje geloof ja. ik zo. En waar, waar gaat u allemaal nog naartoe? Nou, als het blijft regenen hè, Dan <laughs> blijven we hier. Het hier. O, onder het, uh, onder ja. het parasolletje of parapluetje wat het is geworden. Ja, aan de Roms. Heerlijk. Nog, nog geen planning. Sorry? Nog geen planning hebben we. Nee, en voor het nieuwe culturele seizoen, want dit is de opening van het landelijke culturele seizoen, per slot van rekening. Hebben jullie daarvoor al plannen gemaakt? Nee, nog Ook niet. Oh gaat achter onze meneer ontzettend onderuit. Nou, het, loopt geloof ik, het loopt geloof ik goed af, maar het zegt maar weer hoe glad en nat het hier allemaal is. Ja, is je zei van, we hebben nog geen planning voor het nee. nieuwe seizoen. Nee. Zijn er zaken waar jullie specifiek in geïnteresseerd zijn? Ja, musicals vind ik altijd wel leuk. Ja? ja. Veel gezien in de afgelopen periode? Uh, te weinig. Welke waren het? Uh, La Cachavon heb ik gezien. Uh -huh. En dat was het volgens mij afgelopen jaar. Yes. Ja. En andere zaken dan musicals? Of richten jullie je vooral op, op de musicals? Nou, en muziek. Sowieso. Ja. En ja, hier speelt nu het... het dat uh, meestal niet, nee. Klassieke muziek, <laughs> dat is niet klassieke helemaal? klassieke muziek, nee. nee. Maar ik vind het wel leuk zo. Oké, okay, hartstikke goed. Nou Jan, je, je hoort het zeggen van uh, diverse aard. Je hebt uh, de, uh, onder de passage uh, van het Rijksmuseum, waar ik ook op uitkijk... Die passage is nu weer even open. Uh, en daar zijn uh, kraampjes opgesteld waar nu de boekenmarkt is... Van alle soorten cultuur die je zou willen snuiven... kun je hier in de verschillende kraampjes uh, een mooie indruk krijgen. Veel plezier nog daar, uh, Botten. En hou je tijd met dit weer. De producers trouwens, zal ik nog even zeggen, toert vanaf 13 oktober langs de Nederlandse theaters. En voor meer informatie kunt u kijken op www.hitmusical.nl. En er is weer gescoord in Duitsland. Gerard de Groot. Nederland heeft de voorsprong uitgebreid. Ellen Hoog, 24 minuten gespeeld in de eerste helft. Duitsland was in de aanval, was constant eigenlijk in de aanval. Maar de Nederlandse defensie staat uitstekend. Heeft nog echt geen grote kansen moeten toestaan. En dan krijg je uitval. En dan krijg je mogelijkheden aan de andere kant. En dan is met name die snelle Ellen Hoog. Is dan ...heel goed te gebruiken. Ze werd fel aangespeeld, goed op tijd aangespeeld. Pakte de bal op en met de omgekeerde stik, met het puntje zoals dat heet... ...ging de bal in het doel van Duitsland. En Nederland leidt in de finale van het Europese kampioenschap... ...dankzij Ellen Hoog het tweede doelpunt met 2 tegen 0. Gerard de Groot, hij houdt ons en u op de hoogte. Vanavond ook op tv natuurlijk weer aandacht voor opium. Cornald Maas zit live op de uitmarkt, Cornald. Ja, ik ben uh, hartstikke blij met dat donkere wolkenverslag van uh, Bob zojuist. Want <laughs> ja, ik ga de... lekker de regen met mijn paraplu zo meteen. Jij yes, zit wel overdekt, mag ik hopen. Ja, nou, dat valt wel maar te zien, want op tien van presenteer ik een grote concert. Daar vang je wel wind en regen met Lee Towers onder andere en Julia Romley, Stanley Burleson. En ja. om half acht is uh, opium en dan zitten we hoog en droog binnen in, het, in een paviljoen. En wat zit er in opium? André van Duinissen om over zijn nieuwe theatervoorstelling te praten. Er zijn allerlei tips van culturele prominenten en ook, en dat vind ik erg leuk, is Marcel Nussester die uh, heel vaak met Dick van de Toren heeft gespeeld trouwens. En die komt onder andere vertellen te over een voorstelling die met Marc-Marie Huibrechts gaat maken, over Tilburgse vrouwen en het wezenlijke van de Brabantse volksaard. Nou, Tilburgse ik vrouwen. Een, ja. Ik wou zeggen, daar weet jij ook alles van. Ik weet er alles van. de Brabantse van, volksaard. Van, van alles. Dus ik denk dat Marcel mij kan onthullen waarom Brabanters zoveel praten, maar zelden iets zeggen. Ja, en de, en de andere voorstelling waar je het over had, waar je misschien dan toch een klein beetje nat wordt, dat gaat over uh, over zo... de top entertainment, hè, noemen ze dat? Ja, dat is Las Vegas uh, entertainment, uh, dat met uh, Holland Symfonia, het orkest dat ook trouwens weer uh, op de tocht staat een beetje, omdat het ernstig gekort zal worden binnenkort. Maar vanavond nog volop aanwezig, net al die uh, artiesten die daar komen optreden. En die zingen allemaal Las Vegas klassiekers van Elvis Presley Barbara en Barbara Streisand enzovoort. En dan ga jij stijl dansen? Ik ga stijl dansen, want dat kan ik heel goed. En ik weet dat jij goed kunt vochtstotten, dus ik zou zeggen dat zijn langs. Oké. Okay. Vijf over negen is dat. Uh, tien voor opium. negen en het andere is half. Oh, sorry. Tien voor negen. Het andere is half. Tien voor acht. negen concert uh, half acht opium. Veel plezier daar. En okay, Sterkte, Cornel En natuurlijk hoi. wordt de uitmaakt ook weer traditioneel afgesloten... op zondag met de Musical Singalong. Dat is met Frits Sissing en Kim-Lian van der Meij... en heel veel musical artiesten. En dan kun je er allemaal naartoe om ontzettend mee te blaren. Lijkt me echt iets voor Beatrice van der Poel. Ga ik naartoe? Echt hoor? Nou, ik sta smiddags om vier uur ik, uh, op het Museumplein... dus ik blijf gewoon hangen. Je, je blijft gewoon hangen. Had je Weintje worstel om meezingen met de Musical? Nee, uh, had je al gezegd. Ik? Nee, ik ga ook niet mee. Zeg. Jij gaat ook niet mee. Goed, we gaan zien wie er dan allemaal wel zijn. Dank in ieder geval dat jullie hier waren. Graag gedaan. Nou, bedankt ook voor het luisteren en blijf luisteren naar Radio 1. En tot de volgende opium.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Er staat zoiets van 65 kilometer files in Nederland op dit moment. Dat is veel meer dan gebruikelijk. Het komt door de regen, maar voornamelijk door werkzaamheden. En door een ongeluk op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen knopend De Hoek en knopend Badhoevedorp. Die file is 4 kilometer lang. Verkeer gaat daar moeizaam over de parallelbaan. En dan wordt er gewerkt dit weekend... aan de martinus Nijhofbrug bij Zaltbommel. Daarom is de A2 dicht, Utrecht richting Den Bosch... tussen knopend Deil en Zaltbommel. Omrijders veroorzaken de langste file van vandaag op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Nu nog 17 kilometer tussen Knopendel en Gorkum. En ook op de A27 Utrecht richting Breda een lange file tussen Noordloos en de Brug bij Gorkum. Uh, als u naar Breda wil, kunt u omrijden via Den Haag-Rotterdam bij Knoopend Oude Rijn... op de A12, A20 en de A16. Verkeer richting Den Bosch kan omrijden voor, uh, via Arnhem, de A12, A50 en de A59... Hoewel op de A50 staat ook een file Arnhem richting OS tussen hetere en knopend Ewijk 5 kilometer. Langs de lijn met Robert Meder. Ja, goedemiddag, een uurtje eerder dan u gewend bent. Tot zes uur. Het WK Judo, WK Atletiek, de Vuelta, uit Sportforum met uh, Ton Boot, Roland Oldmans en VI-journalist Juri van der Buske. En we zijn uh, natuurlijk ook nog bij de Uitmarkt in uh, Amsterdam en bij de EK Hockeyfinale in München Gladbach. Nederland-Duitsland Gerrit de Groot. Het spel ligt even stil. De video-Empire gaat kijken. Duitsland claimt een strafcorner. Is in de aanval geweest, Duitsland. Een strafcorner die voortkomt uit een uh, eerste strafcorner. En Duitsland krijgt gelijk. Er wordt een tweede strafcorner voor Duitsland toegekend door de derde scheidsrechter. Hij kreeg naar de beelden. Ik dacht ook dat hij op een van de voeten van de Nederlandse speelsels kwam. Dat hadden de Duitsers goed gezien. De scheidsrechter had dat minder goed in de gaten. Kerl met chat. En het is een mogelijkheid voor Duitsland om iets dichterbij te komen. Want Nederland leidt nog steeds met 2-0 een doelpunt. Acht minuten gespeeld. Marilyn Agliotti, een uh, strafcorner. Een goede variant. Maartje Pauwens schoot niet rechtstreeks op het doel. maar een metertje of anderhalf naast het doel. En daar was Agliotti die de strafcorner had aangeschoven. en die tikte hem erin. Kort geleden was het uh, Ellen Hoog voor 2-0. En nu is het Duitsland. Duitsland voor de tweede strafcorner in uh, deze wedstrijd. En we gaan eens kijken wat Duitsland daarmee gaat doen. De scheidsrechter uh, gaat nu uh, praten en zeggen: van uh, jongens, uh, rustig aan allemaal. De speelsers zijn nerveus. Natuurlijk. Want ook Nederland voelt in de defensie dat met nog 6,5 minuten spelen tot de rust dit wel eens een heel belangrijk moment uh, zou kunnen zijn. Om Duitsland eventueel dichterbij te brengen of voor Nederland om uh, zeg maar een mentaal tikje uit te delen. En te zeggen, kijk Duitsland, ook strafcorners lukken niet. De eerste lukt al niet, de tweede die nu gaat komen, moeten we afwachten wat er gaat gebeuren. En nu gaat de scheidsrechter te praten. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Ik denk dat het gaat over het wisselen. De regel is, als er een strafcorner wordt gegeven, mag je geen speelsters wisselen. Nou, Duitsland vroeg aan aan derde umpire. Wij willen een strafcorner hebben. En heel snel zag je bij Duitsland drie speelsters wisselen. En de scheidsrechter heeft dat nu gezien. En vraagt zich af of dat allemaal mogelijk is. Ik denk dat dat niet kan natuurlijk. Maar er was nog geen strafcorner gegeven. Er was dus nog geen strafcorner situatie. En nu gaat de discussie lang duren. Heel lang duren wat er moet gaan gebeuren. Ik heb er al eerder van de week gevraagd aan de directeur van het vrouwentoernooi hier, de Nederlandse Edna Rutte. Want Duitsland heeft het alles eens eerder gedaan in werd ze tegen Engeland en... Zij zegt, dat is een omissie in de regels. Het moet kunnen. Je moet kunnen wisselen, want er staat niet expliciet in de regels dat het niet mag. Op het moment dat die strafcorner nog niet is gegeven, mag iedereen de zogenaamde vliegende wissel toepassen. En nu is er enorme verwarring. Nu gaan allebei de scheidsrechters praten. Met ook Edna Rutte, de directeur van het toernooi, die komt erbij. En de coach van Duitsland komt erbij. En er wordt gediscussieerd absoluut over die wissel. Een situatie wat de regels, waarvan de regels zeggen... Volgens Edna Rutte, en zij moeten natuurlijk toch weten, want zij is hier de baas. Het moet allemaal kunnen. En ook Clarinda Zinnige, de manager van Nederland, is er nu bij. En die zegt van ja, dat kan toch allemaal niet? En de scheidsrechter zegt nu ja, wij kunnen er niets aan doen. De regels zeggen nu eenmaal dat het mag. En het is een, een, een, ja, een situatie waarvan ik zeg van ja, dat is een beetje. Onzinnig natuurlijk, want je, de strafcorner wordt aangevraagd. Wordt alleen nog niet gegeven. En dan gaat Duitsland dat snel wisselen. En nu gaan we dan eindelijk klaarstaan voor die tweede strafcorner. Het is allemaal uitgepraat en uitgesproken en uitgelegd. En de Nederlandse ploeg zal daar niet blij mee zijn. Maar zij hadden het al eerder kunnen zien van de week. En de Duitse ploeg doet dat heel handig. Die vraagt dan die strafcorner aan aan de derde scheidsrechter. En dan wisselen ze heel snel. En dan is er een, een optimale formatie in het veld nu. Daar komt die corner. Wordt ingeschoten en gestopt. Door uh, Floortje Engels. Goed gestopt. En de mogelijkheid voor Duitsland gaat voorbij. Het blijft hier dan ook uh, met nog te spelen. 6 minuten 20 seconden tot de rust. 2-0 voor Nederland in de finale van het Europese Kampioenschap. Gaan we contact zoeken met uh, Parijs met Theo Plachard aan de rand van de Tatami. Mag ik aan bij de WK Judo. Uh, Theo, goedemiddag. Dag uh, Het was een, uh, een, een dag die er uh, mooi uitzag. Veelbelovend vanmorgen. Maar ja. hoe anders liep het? Volledig anders en het is de slechtste dag van het toernooi geworden zou je kunnen zeggen. Vooral als je kijkt naar Henk Grol bijvoorbeeld in de klasse tot 100 kilo. Op hem hadden we toch onze hoop gevestigd voor een medaille en misschien ook wel voor een wereldtitel. Maar hoe anders liep het tegen de, de man uit Mongolië Batukla ging het nog wel. Oplopende straf. En toen uh, Giorgio Liani uit Georgië, dat bleek als zijn eindstation te zijn. Nadat hij twee keer eerder al door het oog van de naald kroop ging hij in de verlenging uh, op zijn knieën zitten. Dat was een straf en uh, dat mag niet. Zodat uh, toen uh, einde verhaal was voor uh, Grol en wat er allemaal gebeurd is en hoe het allemaal kan. Geen sterveling die het op dit moment kan zeggen. De bondscoach weet het niet. Zelf weet hij het niet. Het leek alsof het een soort ontplofte ballon was. Alsof alle kracht, alle lucht eruit liep. Hij had geen kracht meer over. Hij kwam hevig zwetend van de mat. Heel merkwaardig verhaal. Maar ja, einde voor Grol en dus geen wereldtitel opnieuw dus niet. ja, Maarten Arens uh, heeft zelfs de bondscoach die zei uh, dat het bagger was. Het was erbarmelijk slecht. Ik heb er geen woorden voor. Dat zijn toch woorden die je niet heel snel uit de mond van Arends over een pupil van een moord uh, hoort komen. Dus er, nee. moet toch iets, uh, er moet toch iets aan de hand zijn geweest, zou je zeggen. Ja, maar wat? Dat is uh, voor ons nog een uh, raadsel. Arends heb ik een uh, uurtje na de wedstrijd nog eens gesproken. Hij was nog steeds uh, over de kook, zeg maar. En uh, kon niet duiden wat nou de oorzaak was. Uh, voor de voorbereiding was goed geweest van, uh, van uh, Grol. Kracht, conditie, judo-gevoel, uh, alles was aanwezig. En dan gaat het op deze manier zo mis. Ja. Onbegrijpelijk. Dat hij ja. nog nou, nooit goed. meegemaakt. Ja, later vanmiddag een, een interview met, uh, met Grol. Uh, de, en dan de andere drie natuurlijk. Ja, nog een uh, paar zwaargewichten hadden we. Bijvoorbeeld Grim Vuisters, de man met de nekblessure. Vorig jaar op het WK zijn nek gebroken. Maar hij stond hier toch maar weer en, uh, in de eerste ronde tegen Kamikawa uit uh, Japan. De man die de open klasse vorig jaar in uh, Japan won. Ging het goed, hij won. Maar de tweede partij tegen de Koreaan Kim betekende einde verhaal voor Fuisters. Die wel op koers blijft voor een nominatie voor de Spelen. Maar ja, hij heeft nog heel wat te doen. En dat geldt ook voor Luc Verbij. Een concurrent die erbij gekomen is in de zwaargewichtklasse. Een debutant deed het heel goed. Maar in de derde ronde tegen de Tunesier, Jaballa, vond hij zijn Waterloo En ging hij er af. En de laatste, dat was Carola Uylhoed, bij de zwaargewichten... Kort voor het begin van het WK pas besloten om mee te doen. Na een elleboogblessure. We kunnen er heel kort over zijn. Het was een hele slechte partij die in de verlenging verloren werd. Zonder dat de scores waren. 3-0 vlaggetjes, Carola Uylhoed. Nee, dat gaat het volgens mij niet worden. Ook niet richting de Olympische Spelen. Nee, okay. oké. Okay. Is er nog wel hoop ergens dit week -einde nog op, uh, op iets moois? Als je de Belgische bril even opzet. <laughs> en dan kijkt naar Elke van der Geest... Dan kan er nog iets moois worden. Want hij staat direct in de halve finale. Er zijn trouwens al uh, verzoeken gedaan om hem het, uh, Belgische, de Belgische nationaliteit te ontnemen en hem om weer Nederlander te laten worden. Ja. Dat is een grapje. Goed, uh, dank je voor nu. Uh, Zometeen na vijf in het Sportforum gaan we wat uitgebreider terugblikken op het uh, bk toernooi en wat het Nederland al heeft opgeleverd. Even terug naar uh, het hockey. Kort voor rust, denk ik, Gerard de Groot. Nederland tegen Duitsland. Ja, nog 2,5 minuten spelen. Nederland leidt nog steeds met uh, 2-0. En Duitsland, ja, Duitsland toch in de problemen. Nederland heeft al vanaf de eerste minuut de Duitse ploeg onder druk gezet. Is aanvallend gaan spelen. En dat was uh, de enige manier, denk ik, in deze finale. Om aan te tonen en om ook duidelijk te maken dat je hier gewoon de beste bent in uh, München-Gladbach. Uh, dat heeft Nederland ook in de poelwedstrijden behouden dan die uh, nederlaag tegen Spanje. Dat was een beetje een uh, verslikking. Maar verder heeft Nederland dat aangetoond met een uh, knappe halve finale die ze hebben gespeeld tegen Engeland, een 2-0 winst tegen de stugge Engelse ploeg, dat was natuurlijk knap en dan staat Duitsland nu in de finale. En ik zei het al, het is de vierde keer dat er een Nederland-Duitsland is in de finale van een Europees kampioenschap. Nederland won drie keer, Duitsland won één keer van Nederland en dat geeft al een beetje aan dat Nederland ook cijfermatig de bovenliggende partij is als het neerkomt op Nederland-Duitsland. Het is trouwens toch een Europees kampioenschap waar finales tussen Nederland en Duitsland gaan, want ook morgen spelen de mannen van Nederland tegen Duitsland in de finale voor het Europees kampioenschap. Nederland op het middenveld met aan de bal Daphne van der Velden heeft de bal daar gekregen en mag ook nog een vrije slag nemen. Vrije slag genomen, komt terecht bij Maartje Paume. Maartje Paume naar Marilyn Agliotti, degene die dat eerste doelpunt voor Nederland maakte. Dat belangrijke doelpunt natuurlijk. Na acht minuten al stond Nederland op 1-0 en dan is het Carlijn, Carlien Dirksen van der Heuvel die probeert de cirkel binnen te komen, lukt niet, gaat de bal over de achterlijn en krijgt Nederland een lange corner. Ik denk dat Nederland die laatste minuut gewoon rustig gaat uitspelen, niet al te veel risico meer gaat nemen. Ze weten dat ze 2-0 voorstaan en dat is op zichzelf natuurlijk in de finale een knappe stand. Dan heb je het gewoon hartstikke goed gedaan in de eerste 35 minuten. En dan kan je met elkaar eens gaan praten hoe je dan die tweede 35 minuten gaat uitspelen, hoe je die Europese titel gaat veiligstellen tegen Duitsland, dat voor het thuispubliek eh, toch niet... Echt kan laten zien waartoe ze de afgelopen dagen in staat zijn geweest. Met name in die halve finale die Duitsland speelde tegen, tegen Spanje was dat. En dat was een goede wedstrijd van de Duitse ploeg van coach Michael Beerman. Michael Beerman nu aan de kant en hij staat vertwijfeld te roepen: te roepen dat Duitsland veller moet spelen. Veller op de bal moet zitten, veller op de man moet spelen. Maar er zijn te veel gaten, te veel mogelijkheden in de Duitse defensie. En Nederland maakt daar tot nu toe goed gebruik van. Kan rustig combineren. Alhoewel deze paas van Polkampen niet goed is en Duitsland kan overnemen. Nu op het middenveld tegenover uh, Maartje Paume. En dan moeten ze terug. Moeten ze terug via Muller. Julia Muller. Ze speelde ooit nog in Laren in de Nederlandse hoofdklasse-competitie. We kennen haar dus. Muller heeft de bal naar rechts verplaatst. En die gaat Duitsland in de richting van uh, Nederland. Maar het hoeft allemaal niet meer. Oh, oh, oh. Het is rust. De 35 minuten zitten erop. Nederland heeft een uitstekende eerste helft gespeeld hoor. 1-0 Marilyn Agliot in 8 minuten, na 24 minuten. En een hoog voor 2-0. En dat was uh, zo'n beetje wat we hier gezien hebben. Een sterker Nederland tegen Duitsland. Gaan we naar uh, de WK Atletiek. En die houtkamp kijkt naar uh, dag 1 in Daegu. Uh, Zuid-Korea. Uh, traditioneel een half-leeg stadion. Ook nu weer? Of niet, nee even. hoor. Nee, dat nee, nee, nee. Nee, was helemaal uitverkocht. Oh, uh, toch mannetje, wel? Of, mannetje of 65.000, ja die zitten er nu niet meer hoor. Want we zijn aan het laatste uh, paar onderdelen bezig. Uh, Eén daarvan is de 400 meter bij, van de Meerkampers. Nee, maar op het hoogtepunt, uh, uh, zeg maar bij de finale bijvoorbeeld van de 10 kilometer bij de vrouwen, zat het uh, helemaal vol. Mooi. Dus dat was mooi. Ja. Uh, Nederlanders heb je voorbij zien komen, mag ik aannemen? Uh, Lijkt maar de, de minste, Monique Jansen, bij het discuswerpen. Uitgeschakeld in de kwalificatie, geen finale dus. Uh, we hebben de meerkampers aan het werk. Uh, slecht nieuws over Ingmar Vos. Na drie onderdelen last van de lies hebben ze nog een spuit ingezet. Alles geprobeerd om hem uh, uh, toch erin te houden. Maar ja, het vierde onderdeel is hij maar niet meer aan begonnen. En terecht, want je moet echt 100% zijn in de meerkamp om die tien onderdelen te voltooien. Wie het wel goed doet is Elko Sint-Nicolaas. Na drie onderdelen stond hij zevende. Uh, zijn vierde onderdeel, het hoogspringen, dat ging niet echt heel super. Uh, vier centimeter onder zijn persoonlijk record. 1,93 meter. Staat dertiende na vier onderdelen. Heeft nog één onderdeel te gaan, de 400 meter. Maar ik uh, weet van hem dat hij zijn tweede dag altijd heel goed is. Uh, ik, ik hoop nog altijd dat hij uh, in ieder geval richting de top 5 kan gaan. En misschien wel iets geks kan doen. Want er vallen altijd veel blessures. Bij de meerkamp en dat zou dus zomaar kunnen. Dan de 100 meter series. Ja, ik heb genoten hoor. Uh, van met name natuurlijk Hussain Bolt. Hij zou niet in vorm zijn helemaal. Het ging niet zo lekker dit seizoen. Nou, hij ging van start en hij lag geloof ik na 2 meter al 3 meter voor. Uh, hij liep de laatste 50 meter van die 100 meter een beetje uit om zich heen kijkend en liep toch nog 10-10. Maar het was zo ontzettend sterk wat hij liet zien dat er, uh, hij was al de grote favoriet, maar nu helemaal. Dat is uh, de grote man. Morgen de halve finales en de finales. En in die halve finale ook Tjurendi Martina moest bij de beste drie komen in zijn serie. Deed dat, werd derde in een zware serie. 10:32 en uh, stap morgen om half 12 Nederlandse tijd in de halve finale. Uh, wat heb ik nog meer te melden? Bramsom, natuurlijk. Derde in zijn serie. Ook in de halve finale morgen. Heeft hij uitstekend gedaan. Maar Noblesse Oblige. Halve finale was toch het minste wat we van hem mochten verwachten. En dan nog finales. We hebben twee finales gehad vandaag: de marathon. Uh, Edna Kiplagat. ...van Kenia en ook nummer 2 en 3 waren Keniaanse En de tweede medaillereeks goud, zilver en brons ging ook naar Kenia. De 10.000 meter bij de vrouwen. Uh, Jeb Kamoi Sherriot heeft uh, gewonnen. En ook de tweede en de derde plaats was een Keniaanse. Dus zes medailles vandaag. Uh, alle zes voor Kenia. Ja. Uh, de 400 meter bij de tienkamp. Het laatste onderdeel van ja. vandaag met Elke St. Nicolaas. Dat is over binnen nu een kwartiertje ongeveer? Of... Nee, of... We hebben de eerste serie gehad. Het zijn vier series. Uh, en op dit moment staat uh, Elke Sint-Nicolaas klaar. De tweede serie waarin hij loopt wordt uh, nu voorgesteld. Ik weet niet of ik uh, die even kan meenemen. Want het is misschien wel leuk. Het uh, duurt uh, een seconde of uh, 49. Dus uh, zullen we even kijken wat hij gaat doen. Daarin zit ook Thomas van der Plaatsen. Dat is een Belg. Die heeft 2 meter. 17 Gesprongen bij het hoogspringen. Dat is enorm hoog. Dat is een enorm uh, record voor hem, persoonlijk record. En dat terwijl afgelopen week zijn vader is overleden. En in overleg met de familie heeft hij en zijn broer, die zijn trainer is, toch besloten om in Degu te blijven. Om voor zijn vader uh, die uh, mogelijke hele hoge klassering van Thomas van der Plaatsen de Belg te halen. Uh, Elkersin Nicolaas, ook in deze. Serie dus. Zijn beste tijd ooit is 47-88. Dit jaar 48-69. Maar hij moet echt wel richting dat persoonlijke record. Wil hij mee gaan doen om de uh, hoogste plaatsen? Andres Raya uit Estland loopt in uh, baan 7. We hebben nog uh, twee Kubanen, erin, Garcia en Suarez. En uh, de beste mannen uh, zitten in andere series. Bijvoorbeeld de Amerikanen die erg sterk bezig zijn... zoals Ashton Eaton, die 47 rondliep in de eerste serie. De heren staan er klaar voor. Het vijfde en laatste onderdeel van deze eerste dag van de meerkamp... de 400 meter. En dan denk je, het is maar 400 meter, het is maar één rondje. Maar het is lood en lood zwaar, want je moet die 400 meter... ...zo goed kunnen verdelen dat niet na twee of 300 meter uh, je benen dermate verzuurd zijn... ...die toch al aardig vol zitten vanwege die eerste vier onderdelen... ...dat je helemaal kapot gaat aan het eind. Uh, in baan 1, dus van de plaatsen. Kurzen uit Zuid-Afrika in baan 2. De Ruyo Arroyo in uh, baan 3 zijn onderweg. Garcia en uh, Suarez uit Cuba in baan 4 en 5. En Neelco Sint-Nicolaas in baan 6. Raya uit Estland in baan 7. Sint-Nicolaas vals nog op kop, maar is met een klein beetje voorsprong uh, begonnen... omdat hij in baan 6 loopt. Maar hij loopt goed, want hij heeft zijn man voor hem, Andres Raya al uh, ingehaald. En uh, gaat nu het, uh, de laatste bocht in. Halverwege de laatste bocht komt hij eruit. Het gaat dus niet om het feit... Of hij eerste, tweede, derde of wat dan ook wordt. Het gaat puur om de tijd. Daar krijg je punten voor. En hij loopt nog steeds goed. Loopt uh, aan de leiding. Eelco nicolaas daar kun je toch wel een beetje aan afmeten dat het uh, goed gaat. Hij is wel in principe een van de sterkste mannen op, in deze serie op de 400 meter. En komt ook als eerste over de finish in een tijd van 48-35. Dat is zijn beste tijd dit jaar. Het zit een halve seconde boven zijn beste tijd ooit. Ja, het is uh, goed kan niet anders zeggen, maar uh, misschien niet goed genoeg. Hij had misschien nog net iets meer moeten lopen, iets beter moeten lopen, iets sneller moeten lopen... richting zijn persoonlijk record, om echt uh, lekker veel puntjes te pakken. Maar goed, de eerste vijf onderdelen zitten erop. De eerste dag altijd wat minder voor Sint-Nicolaas, die trouwens ook moeizaam loopt, maar dat terzijde. Morgen nog vijf onderdelen en dan moet het maar gaan gebeuren voor Elko Sint-Nicolaas. En die houtkamp bij uh, de WK-atletiek. We gaan uh, naar uh, de uitmarkt. Contact u met afro collega Bottenjelma. Goedemiddag. Uh, fo ja, goedemiddag. Fotocamera bij je? <laughs> ja, nou dat zit dan tegenwoordig in die telefoontjes ingebouwd, hè? <laughs> Dus uh, ik heb hem eigenlijk altijd een klein beetje bij me. Uh, de fotocamera's die zie ik hier wel liggen. Als je een stukje verder gaat dan het centrale, uh, centrale festivalterrein, wat er toch een beetje het museumplein is, dan kom je in het Vondelpark uit. En in het hartje van het Vondelpark staat een prieeltje. Daar kun je normaal gesproken niet komen, maar nu over een extreem glad bruggetje kun je er een klein beetje naartoe komen. En daar zijn er allemaal kinderen op dit moment bezig. Want dit is een beetje een onderdeel van uh, het junior uitmarkt gedeelte. En als ik daar nou eventjes stiekem een beetje bij ga zitten, is iemand zeer geconcentreerd bezig om een fotootje te maken van een klein tableautje van blokjes. Wat heb je gemaakt? Weet ik niet. Een beetje <laughs> een niet? Een soort uh, huisje. Een huisje, en het staat in een klein wit kubusje. Uh, en van het huisje maak je nu een foto? Ja. Wat ja. ga je er uiteindelijk mee doen? En dan krijg je een soort foto. We gaan hem voor je uitprinten. Oh, en dan krijg je een soort foto. Oh, oké. Okay. Ja. En hoe heet dit? Geen idee. <laughs> maar vind je het wel leuk? Ja, heel leuk. Ja, gelukkig. Dan ga ik eventjes naar Lisa, die is van het Amsterdamse Fotomuseum. Van, um, jullie hebben hier een opstelling gemaakt. Er stond net een rij met kinderen te wachten hier. Ja, nogal. Ja. Ze dus, mogen zelf aan de slag. Ja, ze mogen zelf uh, stil levens maken met uh, blok, spulletjes die ze bij hebben. Uh, en dan uh, zelf fotograferen in de mini-studio. En dan uh, haal je het kaartje van het fotokameratje eruit en dat gaat in een klein printertje? Ja, en dan uh, wordt hij geprint. En een extra spannend effect is dat hij uh, kleur voor kleur print. Dus je ziet eerst de foto in het geel, dan in het rood, dan in het blauw ja. en dan is hij af. Er wordt door uh, de kinderen met blokken uh, een soort tableautje gemaakt van, uh, van uh, wat bouwwerkjes in een klein wit studiootje. Zo'n zo studiootje waar ook reclamefoto's vaak gemaakt worden ja. he, van producten. Uh, wat, wat willen jullie kinderen hiermee laten zien? Uh, dat je uh, met uh, dingen die niet leven en geen mensen ook hele mooie foto's kan maken. En dat je zelf uh, eigenlijk helemaal kan verzinnen hoe je een foto in elkaar zet. En uh, het is een beetje in het kader van een tentoonstelling die we hebben uh, over still levens uh, in de fotografie, uh, Nederlandse fotografie. Uh -huh. Die opent op 8 september. Kijk, want uiteindelijk willen jullie natuurlijk wel gewoon hier op de uitmarkt laten zien waar jullie mee bezig zijn. Wat is nou de meest bijzondere foto die je hier hebt gezien? Uh, ik zag nou? net een hele mooie foto van een meisje die een soort van circus tent van blokken had gemaakt... Met een brosje van een gouden hond erin. Kijk, heel eventjes. Hier komt net het fotootje eruit rollen. Is het wat je dacht? Ja. Kijk, het is gelukt. Robert, dat, uh, er worden hier nog heel veel mooie fotootjes gemaakt. Goed zo. Later horen we meer van je. Uh, van de Uitmarkt. Uh, Bottyama was dat van de AFRO. Straks om. Uh, Half vijf overigens natuurlijk het uh, Sportforum. U bent bij uh, deze van harte uitgenodigd. Ton Boot, Roland Oltmans en Juri van der Buske, uh, VI-journalist... zullen dan hier aanwezig zijn. Vragen kunt u mailen naar sportforum@nws.nl. Sportforum@nws.nl. Ik hoor een helikopter. Dat duidt vaak op uh, wielrenners. En dan duidt dat weer vaak op Joris van der Berg. Goedemiddag. Dan kan dat alleen maar de Fuelter zijn. Talavera de la Reina naar San Lorenzo de El Escorial. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Uh, geen etappen voor de sprinters, heb ik me laten vertellen. Klopt dat? Absoluut niet. Het is uh, echt weer wat voor Rodriguez met zo'n muur aan het einde. Deze muur is wat langer dan die van drie dagen geleden. Toen won Rodriguez voor zijn ploeggenoot... Moreno die werd derde en Wout Poels werd toen heel knap tweede. En die mannen kunnen we vandaag weer verwachten... hoewel een groot deel van het peloton gisteren dus tegen het asfalt ging... in die sprint waarin Marcel Kittel zich even liet zien, de dus Duitse sprinter van Skill... En in die sprint kwam Ferrer ten val. Hij heeft vandaag niet meer de start gevonden. Golas, de pol van Vacant is uit koers. En zojuist is ook Oscar Freire uit de Vuelta gegaan. Hij was niet fit. Dat heeft niks met die val te maken. Maar bij die val waren ook betrokken Rodriguez, Carponi. Ja, wie eigenlijk niet. Maar de toppers van het klassement zijn dus op zijn zacht gezegd... een beetje gekneusd begonnen aan deze... 177 kilometer lange rit, die nu precies op de helft is. en waarin vier man voorop liggen op een rustig voortkabbelend peloton. dat net door El Barraco kwam, de geboorteplaats van Carlos Sastre. en diens betreurde zwager José María Jiménez. De vier koplopers zijn Montaguti, dat is een Italiaan. Hausler, dat is een in Australië geboren Duitse voorjaarsspecialist. Paolo Mares, dat is een Spanjaard die hier voor de derde keer deze ronde bij is in de kopgroep. En Fouchard, en die zat gisteren ook in de aanval, die Fransman. Even probeerde, nou even, Koen de deed lang een poging er ook bij te komen. Hij zat, zoals dat heet, daar is die term weer in de chasse patat, En dat is een mislukt sprongetje naar een kopgroep die al vertrokken is. Hij heeft dus een tijdje gezwommen zoals dat heet. En hij is weer terug in het peloton. Vier koplopers, voorsprong zes minuten. Nog 75 kilometer voor de boeg met daarin een klim van tweede categorie. En met name op het einde een slotfase die nog lang en heel veel... Ja, daarin zal heel veel gaan gebeuren. Dat kan niet anders. Dat is heel stijl en dat gaat veel vuurwerk opleveren. Goed, Joris van den Berg, later meer natuurlijk van de Vuelta. Nog 32 minuten voor de Boeg, voor het Nederlands hockeyteam tegen Duitsland in die EK-finale. Gerard? 2-0 voor, 32 minuten inderdaad voor de Boeg. Voor de achtste gouden Europese medaille voor het Nederlands vrouwenhockeyteam. Ze hebben dat toernooi sinds 1984, toen in Lille het eerste Europees kampioenschap voor vrouwen werd gespeeld bij de hockeys. Dus dat toernooi hebben ze iedere keer gedomineerd. Eén keer haalden ze geen finale ja. plaats. In 1991 in Brussel was dat en toen werd Nederland vierde. Maar verder, zeven keer goud en één keer zilver voor de Nederlandse ploeg. En Nederland weet dat Duitsland ja, op dit moment in de problemen is. Dat Duitsland moet gaan aanvallen en dan weet je dat er achterin in de Duitse defensie gaten zullen vallen. En dan gaan we gaan eens kijken of Nederland daarvan gaat profiteren in de tweede helft. Het zal niet een al te ingewikkelde gesprek zijn geweest in de rust in het Nederlands team. Ik denk dat Max Callas gezegd heeft, ietsje feller op de bal spelen misschien, ietsje dichter bij de tegenstander spelen... En Verder gaat het allemaal uitstekend. Verder blijven hockeyën zoals je de eerste 35 minuten hebt gespeeld. En Nederland doet dat dan ook. In die beginfase van de tweede helft. De tweede helft die inmiddels 3,5 minuut bijna oud is. En Nederland de eerste mogelijkheden heeft gekregen. Mogelijkheidjes moet ik zeggen. Want echte grote kansen waren het niet. Wel een mogelijkheid voor Ellen Hoog. En zij heeft beschikt over een geweldig backhandschot. Heeft daarmee ook het tweede doelpunt hier gemaakt. En ze draait constant in de defensie van Duitsland naar de backhand toe. En de Duitse verdedigers. Ze hebben dat natuurlijk inmiddels wel door. Ze weten dat ze niet op de voorhand hoeven te letten van Ellen Hoog. Maar moeten gaan kijken naar de backhand. Deed dat ook uh, kort na de rust. En dat was uh, simpel te verdedigen voor Duitsland. Nederland in balbezit nu op de middellijn. Op de middellijn in balbezit uh, via Claire Verhagen. Verhagen gespeeld naar Agliotti. Die speelt de bal niet goed af in de richting van de linksbuiten. En dat uh, wordt overgenomen door Duitsland met Keller. Uh, Keller Kelle op de middellijn. Uh, handig komt ze daaruit. Komt ze daaruit met uh, Janne. Müller. Janne Muller speelt in de richting, in de richting van uh, Maaike Stukkel. Maar die kan ze niet bereiken omdat er een Nederlands voetje tussen zit. En uh, Duitsland de vrije slag krijgt te nemen. Nee, nu is de defensie van Nederland weer gesloten. Nu zijn ze achterin duidelijk uh, bezig om uh, Duitsland af te stoppen. Voorlopig Duitsland opvangen. Dat is het uh, de visie hier voor uh, Nederland. Afstoppen achterin. En dan kijken of er voorin mogelijkheden komen. Met een vrije slag voor Duitsland. Een metertje of vijf buiten de serie genomen Een overtreding gemaakt op Keller. Natasja Keller, een van de beste speelsters van de wereld, zei Max Kaldas de afgelopen week. Maar ik heb er nog niet veel gezien hoor, Natasja Keller. Met nu een tip in, waar Keller bijna bij zat. Maar die werd aangeraakt via een Nederlandse stick Gaat hij over de achterlijn. En is het een hoekslag voor Duitsland die snel is genomen. Snel is genomen in de richting gaat van Christina Schutze. Christina Schutze wil nu een strafcorner hebben. De Duitse ploeg heeft geen... En ja, geen mogelijkheden meer om die strafcorner te pakken. Althans, ze doen het in dit geval niet. Ze bewaren die ene mogelijkheid, die referral, nog even voor later in de wedstrijd. Misschien als het echt belangrijk gaat worden. Maar Nederland blijft in balbezit. Blijft in balbezit via Ellen Hoog en via Marilyn Agliotti. Op links komen ze daar in de cirkel. Mogelijkheid voor Nederland gaat voorbij. Duitsland verdedigt uit. Duitsland wordt langzamerhand naarmate de seconden verlopen hier natuurlijk wanhopiger. En Nederland komt steeds dichter bij dat goud. Laat er meer na het nos van 4 uur. Graag tot zo. NOS langs de lijn. Op één. Attentie! Attentie! Onvoltooid verleden tijd op de radio. De zondagse zomerseries van OVT. 9 weken lang Brother Rarata over historische broederparen. Morgen John en Robert Kennedy. En? Het is nu 29 mei 1991. De Gouden Jaren. Bijzondere vondsten uit het VPRO-archief. Hiermee is het meeste wel gezegd. Deze week... Meer is er niet. Actie tegen de teleurgaan van de radio. Waarom begin je niet? Ach, dat heeft toch allemaal geen zin meer? De zomerseries van OVT. Terwijl de hele radio naar de kloten wordt geholpen. Morgenochtend van 10 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.